Katja uh, gedicht op muziek... wat ik bij me heb doen... in plaats van dat zij hier is. Oh ja. Nou. Dus na uh, de literaire nieuwtjes... komt de een muziekje van Casper van Kooten... dan het muziek van Katja... en dan... volgt alles volgens het draaiboek. Goed, goed. Een mooi gevarieerd programma. Nou. We beginnen met onze nieuwtjes. Els Brand, maar los. Oh, nou... Ik zal even branden. Ja, ik heb hier iets liggen. Maar daar heb ik eigenlijk niks. <laughs> oh, maar dat vind ik... Dit is echt mijn jeugd. Jullie zien het. Andere mensen niet. Dat is een tekening van reclame. Die vroeger lente, herfst, winter enzovoort allemaal dichter. En tot mijn stomme verbazing stond hier dus een halve pagina. Tekening van de herfst uit die boekjes die ik vroeger altijd had. En nog heb trouwens. Maar zo schattig dat het nog hierbij is blijven zitten. Ik heb ooit hier voor de microfoon één gedichtje opgezegd van haar. Ja. Het enige gedichtje in mijn leven <lacht> wat ik uit mijn hoofd ken. Maar dat heb ik al ooit gedaan, dus dat zal ik nu niet meer doen. Ja, volgens mij wordt ze nog steeds uitgegeven. Hè? Ja, de, maar het is wonderbaarlijk. Tenminste, ik vind het niet wonderbaarlijk. Ik vind het nog steeds schattig. Ja. Maar uh, ik heb het idee dat het voor veel... Uh, Mensen te schattig is of zo, ik weet het niet. Maar ik vond het zo grappig dat dit nu weer in de volksstand, zo'n grote wink stond. Dan las ik een stuk, dat vond ik wel uh, interessant. Of eigenlijk interessant, ja en leuk ook, eigenlijk ja, robbelachtig, noem het maar op. Dat is een stuk over Jean Dulieu. Iedereen gekend? Paulus de Botschafter. Paulus de Botschafter. En, en ja. heel de rim eromheen. Van Oort. Juist, Jan van Oort. En die goede man heeft een dochter. Die kennen jullie ook wel, Doreen van Oort. Die ooit een spraakmakend boek schreef over. Uh, uh, hoe heet het nou alweer? Nou ja, de moeilijke vrouw: De vrouw in de schaduw. Schreef zij ooit, en er was toen veel over te doen, want zij heeft toen een beetje uitgeplozen uh, het verhaal van de vader van Jean Douilleux, ja. die een verhouding had. Komt er iets te dagen bij jullie? Bed. Nog niet? Oh, met. <laughs> zij was een huishoudster van de effectenhandelaar Oud en kreeg later een kind met zijn zoon, de politicus, Pieter Oud. Hmm. En dat kind dat. Uh, had ze eigenlijk weg moeten laten maken van oud, maar dat heeft ze niet gedaan. En heeft ze dat kind ondergebracht bij een zus. En zelfs gaat ze bij die oude oud wonen. Dat is een griezelige tante, staat hierin. griezelige An, ze heet An. Uh, <coughs> eucalyptus. Hé? Ja, echt Eucalyptus. <laughs> ja. En uh, nou, die, die, die uh, zegt: Nou, jij krijgt een leuk erfenis als. als uh, ...Hendrik met jou trouwt. Nou, dat gebeurt dan ook. Maar ja, zij... Uh, ...erf dat geldhuis staat op haar naam. En dan gaat ze proberen om die man uh, ja, te vergiftigen. Maar dat mislukt. En dan gaat ze hem in een krankzinnige gesticht plaatsen. Daarbij geholpen door... Jan van Oort... oftewel Jean Dullier... want die haatte zijn vader. Oh, oh, oh. En daar, dat is dat boek... Het vrouw in de schaduw. Ik dacht, misschien hebben jullie er ooit van gehoord... want dat deed toen nogal veel stop op waaien. Maar nu heeft ze dus een... Uh, een biografie geschreven over haar vader uh -huh. waarvan in het stuk gezegd wordt ja, een objectief levensverhaal is het niet geworden gelukkig maar, want juist de ontzetting en de afkeer van de dochter die zoekt naar wat ze eigenlijk allemaal wil weten en toch niet wil weten maar toch recht wil doen aan de feiten ja, dat uh, maakt een boek geen perfecte biografie... maar wel een spannende, boek zo. Spannende aangrijpende geschiedenis. Want, wat wil... Die Jan was ook niet zo'n leuke man. Want hij was een enorme driftkop. Zijn vrouw was de sussende partij... zoals vaak het geval is. En als hij even te hoog zat... dan sprong hij op zijn motorfiets... en dan ging hij naar Zweden... of god weet waar naartoe... om weer als inspiratie op te noemen. En... Uh, maar... Zij, die Dorine die kreeg wel al die dagboeken. Dus ze heeft daar wel veel in gelezen. Ja. Dus er zitten wel allerlei feiten in die gewoon zo uit die dagboeken komen. Maar ook dingen die zij dus niet had willen weten. Bijvoorbeeld, hij was uh, een violist. Die Jean Dullieu, maar vond dat verder niet fijn en leuk genoeg. Dus hij is later poppen gaan maken. En vandaaruit kwam hij daarbij. En, maar waar kreeg hij nou... ...een baan in het concertgebouw aan te danken... ...aan het onvrijwillige gesprek, vertrek van de Joodse orkestleden in oorlog. En aan zijn kitty, de vrouw waarmee hij later trouwt... ...schrijft hij een opgetogen brief... Waar hij, ...waarin hij zegt... ...we krijgen een woning in de rivierenbuurt, want... ...de chef van de woningdienst registreert de woningen van Joden... ...die moeten afgevoerd worden... ...en mensen die hij sympathiek vindt... Die geeft hij dan zo'n huis. Mm -hmm. Nou, dat zijn niet zo'n leuke dingen om te lezen nee, over nee. je vader natuurlijk. Hè? Nee. Verder is het een man die ja heel erg geobsedeerd was door vrienden... en mensen die hij tegenkwam in de, bij de radio of bij het toneel of weet ik wat. Vlamde dat allemaal op. Maar ja, hij kreeg met iedereen ruzie. Dus dan was het weer helemaal boom afgelopen. Ze denken dat hij misschien ook, of zij... ...suggereert of zegt... ...misschien was hij ook wel homoseksueel... ...maar daar toont zij niet genoeg voor aan. Mm. Maar in ieder geval... ...een man met een... Ja, ...een heel, heel, heel... ...tumultueus... Uh... Ja, ...leven en die eigenlijk... ...ja, hij was eigenlijk ook met zijn kinderen... ...was hij in onmin op plaats. ...echt zo'n man die in zo'n holle boom staat... Op, zegt ...zij verwacht dat hij daar maar in een zijn eentje zit te, zit te kniezen... Maar dat zou je niet verwachten van zo'n vrolijke poppenmaker. Hè? Al hmm. deze droefenissen en ellende. Ik, weet, ik kan me niet voorstellen dat er nog heel veel mensen geïnteresseerd zijn in het deze Nee, ik deze vraag me ook man. af: moeten we dit allemaal weten? Uh, waarom, uh, waarom had dat niet beter met rust gelaten kunnen worden? Als zij daar toch een biografie over oh, ja. Iedereen mag toch een biografie oh, ja. zijn. Ja, absoluut. Ja. Nou, doet ja. maar wat ja. ze niet laten kan. Hè? Nee, maar wat hmm. is er tegen? Ah, zie uh, ik helemaal Een ellendige niet. geschiedenis. Hè? Vind je niet? Ja. Zeker, maar ik bedoel, ja, er zijn honderd boeken met inleidingen. Ja, nou, ik kan ook wel dat dat je geïnteresseerd bent in het leven van Napoleon bijvoorbeeld, waar geloof ik ook weer een nieuw boek over gaat verschijnen, dan in het leven van eh, Jean-Louis. Jean ja, toch is maar, het maar... altijd nog. En, en, en, en Hanny Lips is ook nog overleden. Precies. <lacht> Daar hebben we ook hele stukken ja. over gelezen. En dat zij als waaiend. En Monique Toebos. Het eerste. Heb je dat gelezen? Nee. Monique Toebos overleden. Oh. Oh. Ja. Nou, in ieder geval, ik vond het wel een leuk ja, ja. artikel om te lezen, okay. moet ik eerlijk zeggen. Ja. Jullie niet, maar ik wel. Dus ja. Daarom vertel ik het ook. Goed, goed, bam, goed. bam, <laughs> die zit. Stigma, zeg je, bedoel je? Zo is het, hè? <laughs> nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Maar ik denk toch wel dat er nog genoeg uh, zo nu je dan filmpjes zijn en boeken zijn van die Paulus de mm. Boscamouten, hoor. Dat is toch nou, wel ja. een fenomeen. Mm. Ja. Maar dat vond ik leuk om te vertellen. En dat heb ik bij deze gedaan. Nou. Door van Oort heeft ook nog bij de. Um, die, die schrijft wel goed hoor. Een boek bij de verkoop van de bibliotheek. Weet je wel, kon je allemaal boeken kopen voor een gulden of zoiets en een euro. En daar heb ik van, dat ligt daar nog, De Vleeseters van gekocht. En dat, uh, ja, dat is toch een heel lezenswaardig, aardig boek. Is een soort blauwbaardgeschiedenis. Een, een, een, een vrij onaantrekkelijke vrouw. Die uh, zich opdoft. Lenzen neemt. En dan toch nog een arts aan de haak slaat. Daarmee naar Afrika gaat. En daar van alles mee beleeft. Niet een, niet een onmaardig boek. Mm -hmm. Dus Dorinde van Oort zal ik even in jullie aandacht aanbevelen. Ja. Dankjewel Els. <laughs> voor Dorinde van Oort. Ja. ja. Maritia doe je ook mee met het rondje? Nou, ik heb Eerlijk gezegd geen nieuws. Ik vond het niet nee. inspirerend de afgelopen Niet inspirerend. Boeken. De laatste boekenbijlagen, daar vond je niks in? Nee, nee. nee ik weet nee, nog mij nee. gebleven Een, een, een afspraak in de krant over... Er waren verschillende artikelen over... Uh, vijf dagen achter elkaar over de Nederlandse taal. Ja. En... Um, uh, Eén zinnetje is daar mij van bijgebleven omdat ik het zo grappig vond. Ja, de taal die verandert en uh, dat de woorden in iedere periode een andere betekenis kunnen krijgen. Ja. Zoals bijvoorbeeld als je nu aan een, een, een lager schoolkind zou vragen, wat is vet arm? Dat ze dan zouden zeggen, oh dat is heel arm. Ja, ja, ja, vet arm. Oh leuk, ja. <laughs> <Dat is goed. laughs> maar maar goed, waar is... arm dan weer een positieve betekenis krijgt door dat vet ervoor. Ja, ja, precies. Ja. Nou, ja, nee, heel arm, ja. Ja, maar door dat, dat, dat vet ik. heeft het toch iets... Ja, Ik weet het niet. Heb nou. je overigens uh, na kunnen gaan uh, wat NRC Handelsblad ertoe bewogen heeft... om om drie, vier dagen achter elkaar... Uh, maar liefst uh, over twee volle bladzijden... nee, vier bladzijden uh, aandacht te schenken aan, aan de taal? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat... Nee, nee. Want we een beetje veel nee, voor het, het goede. Ja, precies. Het, het is mij ook pas de derde dag opgevallen. Van, hey. <lacht> Daar zijn ze weer. Nou ja, misschien komt het wel door deze... Door het Goorle. leesplankje. Het ja, leesplankje In Golen is er ook veel aandacht zo... voor de taal. Ja, het is ook allemaal taal. taal allemaal taal, taal. Ja. taal. Ik heb er in Goolse kringen wat van gezegd. Dat past natuurlijk ook wel in de nieuwe literatuur. Het leesplankje. Uh, uitgave van werkgroep Goolse Tol. Illustraties van Kees de Jong. Ja, er zijn 18 woorden. Uh, Goolse woorden... Geïllustreerd op een plankje bij elkaar gebracht uh, nou ja, dat is iets voor uh, denk ik voor, uh, ja, voor, om samen met je kleinkind uh, dat, dat door te nemen uh, Maritia, weet jij wat nissels zijn? Nissels. Nissels. Nee, kun je zin maken met het woord erin? Nou, uh, heb jij je, je nissels uh, wel uh, goed uh, gestrikt? Uh, ja, dat is dus een woord. Zou je dan nee, ook een, je een, een, nissel, ja. een nisseldiploma kunnen hebben? Uh, ja, nisseldiploma. eens uh, uh, dus kijken. ik denk dat je verder die woorden allemaal wel... Uh, t zifke, dat weet je natuurlijk ongetwijfeld. Ja, en, een, en een ballenfrutter, dat weet je... En een aierdupke. Een aierdupke, En de laai. Ja. Uh, waspinneke vertrouw ik je ook nog toe. Koekwous. Ik je het woord koekwous? Oh juist. En dat heb ik geweten. Dat staat niet op het plankje. Ja. Koekwous is een favoriet woord. Ja, en dat ben ik vergeten. Op Brabants het niveau. Is, het is de uh, Brabants top 10 van, uh, van, ja. van Brabantse woorden. Staat het nu op de derde plaats, geloof ik. Ja, na, en zunt. En zunt, ja. Ja, koekwous. koekwous. Maar, wat is dat, gek? ja. Ja, ja. Uh, Hij is koekwaus. Uh, ja, hij is een koekwaus. Oh, ja. ja, het is niet, ja. hij is koekwaus, maar ja, hij is, is een, een koekwaus. Ja. Oh, oh, ik had altijd begrepen dat dat een vrij gebruikelijk woord was, maar Ben kende me nee, niet. Nee, ik he? kende het niet, nee. Nee, nee, oh, nee. Wel. kende ik niet. Nee, Halve zool. Ja. Dus ja. een verrijking van mijn Halve woordenschat. Zoal, ja. Dus dat moeten we erin gaan, gaan houden. Maar nee, nee, nee, staat er nee, niet om. Wel dokkelen. Ja, ik ben je een beetje aan het overhoren. Dat merk je wel, nee. hè? Dokkelen? Nee, dat zegt me niks. Dat zegt jou niks. Els wel, hè? ja moet wel, maar ik kan nu even niet bijvoorbeeld. moet je ja, van de lijden. met het met het plaatje erbij zie je het wel. oh, pootje bijen. pootje bijen, oh, ja, ja ja. maar ja. dat ja. zou ik toch niet hebben afgeleid van dokkelen. nou, en, en reef, dat weet je ook niet. reef. reef ja. ja. dat is een hark. ja ja ja. Oh, ja ja ja ja ja. maar was het is een leuke avond of heb je daar net al alles over verteld? Uh, ik heb uh, in het vorige programma het een en ander verteld. Het was een leuke avond, ja. Het, het had veel weg van een Goldse Revue. Uh, een beetje die sfeer. Uh, met ik wat zal... elementen erbij die in een Goldse Revue natuurlijk uh, ontbreken. Zoals de, uh, die lezing van Welke Zwanenberg. Ja, niet, de, uh, niet Koor Zwanenberg. Uh, maar... De zoon van Koor Swanenberg is ook een dialectoloog. Die, die weet er ook heel veel van. Die gaf een serieuze beschouwing over... Uh, ja, hoe, hoe in Brabant de grenzen lopen toch van, van, verschillende, van verschillende talen. In Oost-Brabant, dan, dan is een stopwoordje, het begint altijd met een W, wij of wat en wat, wat weet ik veel. En in West-Brabant, dan, dan is die W echt weg, dan is het meer E, E, hè, eh, zo, zo van, van die dingen, zo. toch altijd wel leuk om te weten. Ja. ja, want ik zag wel het programma, ik dacht, nou, dat duurt tot s'nachts twee uur. Nou, er zat wel behoorlijk vaart in. Hoor. Oh, het een wets. kwam naar het ander. Er was weinig gelegenheid om, uh, om zo wat te buurten. Zo, uh, ja, ja. Nee, dat is wel goed. zaten ja. jullie er wel voor twee... Er zat flinke vaart in, ja. ja. Wat mij betreft is dit mijn bijdrage aan... Uh, wat was er in het literaire nieuws? Norbert, jij? Nou, ik heb uh, vandaag een column gelezen van Thomas Verbocht. Waarin hij iets schrijft over zijn vriend, die vorige week is overleden, Frans Kusters. Frans Kusters. De Neschio van Nijmegen. Ja. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit iets van hem gelezen, maar ik ga dat nu zeker doen. Ik heb gelezen, jij, jij noemt dat Nijmegen, dat hij daar grootst bezwaar tegen had om, om een schrijver uit Nijmegen genoemd te worden. Om, omdat, uh, ja, hij, zegt, hij, we schrijven toch ook niet van, van nou noem eens iemand... Uh, uit Amsterdam, uh, het is toch geen markering om te zeggen waar je vandaan komt? Nee, maar. Uh, Denk jij dat ik echt weet. het onderwerp van zijn. Uh, hij, hij was, uh, zeg maar, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit uh, van Nijmegen, ja. uh, juridische faculteit. Uh, volgens mij heeft hij dat. Uh, hij is overleden op zijn 63 e volgens mij heeft hij daar 40 jaar gewerkt, ongeveer ja. of zo, of, of, of daaromtrend, of 30 jaar gewerkt. Dus hij heeft altijd. Uh, in Nijmegen gewerkt en, en uh, ge waarschijnlijk ook wel gewoond. Uh, was goed bevriend met, uh, met Thomas Verbocht. Ja. Ik, ik, moet, ik ga er zeker van lezen, want uh, ik, ik heb er nog niks van gelezen. Maar ja, ik ben erg achter wat de moderne literatuur betreft. Dus maar dit ga ik zeker inhalen. Ja, want uh, het is, uh, hij krijgt een, een beschouwing waarvan je zegt: nou, dat is iemand met, met kwaliteit, hè? Slief is dat ook de kusters die liedteksten schreef? Van circuskusters. Ja, nou, die zijn heel goed voor. Ja, nee, weet ik niet. Oh, weet niet. Dat nee, ik het het niet. Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Want dat, uh, dat was ook een bekende kusters. Nou, ja, zoek het op. Ik ja, het op. ik ja. ga het opzoeken. En, nou. en, en, en, vandaag was ik ook nog op zoek. Misschien dat Ben dat wel weet. Carl Friedrich Friedmann die heeft ooit... Twee uh, koffers vol. Uh, groot, uh, zeg maar... furoren gemaakt in de Nederlandse literatuur... tot er eens bleek dat ze helemaal geen... jodin was, maar... Oh ja. en, en die is volgens mij nadien... helemaal van dat dat het podium... verdwenen. Ja. En dat vind ik... heel merkwaardig. Mm -hmm. Want... natuurlijk... Uh, de kwaliteit van een boek hangt toch niet van het feit af of je wel of niet joodin bent? Nee. Het gaat om het, om, om het boek en om de inhoud van het boek. En het werd bejubeld in binnen- en buitenland. Er is ook een film nagemaakt? Ja. Ja, dat is waar. En, en, en een grote ster aan dat het, aan, aan het filmmoment. En ineens kwam uit dat zij dus gewoon opgegroeid is in een katholiek gezin waarvan de vader weliswaar in een concentratiekamp had gezeten. Uh, maar helemaal niet met uh, zeg maar die Joodse achtergrond ja. en ineens is het erover. en mm. ik, ik vroeg me af, heb jij er ooit nog van gehoord? Van? Nee, nee, want dat, was toen dat deed wel een hoop stoffen op waar je die ontleende identiteit maar nee, nee nooit meer van gehoord nee. dat is toch curieus ja. hoe kwam je opeens op Friedman? Man? Man? nee, hij heeft helemaal geen Friedman helemaal. Nee, nee. Nee. Oh, ik heb zij is nog een familie was zij van uh, Tom Snellsen ja ja, ja. Maar twee, uh, twee, ze heeft twee hele mooie boeken geschreven. Ja, twee. en die boeken zijn toch mooi? Uh, ja. Of niet? Uh, dat staat dat ja, ja. toch los van, van, van de eigenaardigheden van, van de, de, de schrijfster? Ja. Ja, ja. Ik geloof dat ze nog wel ergens columns schrijft, maar ik weet niet precies meer waar. Maar ze is gelijk onder de aarde geschoffeld. Ja. Vond ik ook heel, heel merkwaardig. Mm -hmm. Ja. Nou, ik kan jullie nog iets, maar dat vinden jullie dan misschien ook wel helemaal niks. David Van, of Van, ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Hebben jullie daar ooit van gehoord? Die krijgt enorme, geweldige recensies. Nou, maar recensies moet je niet geloven. Oh, wacht, daar gaan we dadelijk over praten. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. ja. Nou, die man is geboren in Alaska. En die heeft een aantal boeken geschreven die heel erg. Uh, een serie prachtige boeken. Dus ik wil jullie daar maar eventjes attent op maken. Maar dat gaat ook bijvoorbeeld over zijn vader die zelfmoord pleegde. En moet je eens kijken. Zijn debuutroman, Caribou Island, in 18 talen vertaald. Hij wint de Guggenheim Fellowship. Ja. Nu is pas uitgekomen gekomen Zegt het jullie? Iets? Nee. Nee, maar. Het is nee, maar, echt vrolijk. Ja. huwelijksgeweld, chantage, moord, moord en het, Ja. Maar hij, daar bestond hij. Nou nee, uit. maar voor minder doen we het niet meer tegenwoordig. Nee. <laughs> maar hij vindt dat hij dat zo moet schrijven: om die dingen toch een plek te mm -hmm. geven en, sorry, mm -hmm. en mooi te maken. Mm -hmm. Dus hij, ja, hij be, wil ja. daar wel mee iets mee bewerkstelligen dat hij. Uh, ja, wat hier staat, in mijn boeken hebben de gebeurtenissen betekenis en coherentie. Terwijl de drama's in het echte leven plat, zinloos en gruwelijk, gruwelijk Ja, waren. Dus dat is wel ja. een sterk punt van hem. Zo dus ja. wil ik jullie nog even attent Ja, maken. ja, ja. Bovendien, als je zo'n zo boek gelezen hebt, zoals Frits Abrahams zegt na, nadat hij de film heeft gezien, uh, Amour. Van, uh, ja. Nou, dan kun je dat tenminste zelf weer een beetje tegen. <laughs> Nou, dat is toch een grote verdienste van zo'n film. grote, grote He? verdienste. We ronden dus de sas. En zeg David Dit zijn van. De nieuwtjes. En dan eh, krijgen we zeker het stukje muziek. Dan krijgen we nu Kasper van Koot met het liedje Zacht. De keer dat ik hard was, weer te bot was, vraag ik je om vergiffenis. Mijn stem hier als ik kwaad was, als ik weer eens te laat was. En het gevoel wordt takt net mis, je weet ik meen het niet, maar het vloekt eruit. Het wordt beter na verluid, maar nu zing ik zacht, voor de keer. Ik zat zo zacht, dat het klinkt als muziek. Ik zie zacht, want ik weet dat ik het mis had. Zacht en vol van zelfkritiek. Het komt zomaar, het gebeurt me en het sleurt me. naar een punt van geen weg terug. Vooral als ik enthousiast word, door het leven verrast wordt. En in paniek roep ik vaak te vlug, je weet ik hou het niet, maar het moet eruit. En ik verschiet weer al mijn kruid, maar nu zing ik zacht. Voor de keer dat ik fout, zat, zo zacht, dat het klinkt als muziek. Ik zing zacht, want ik weet dat ik het mis had, zacht en vol. Ik zing zacht, voor de keer dat ik valt, zat zo zacht, dat het klinkt als muziek. Ik zing zacht, want ik weet dat dit misgaat, zacht en vol van zelf. Zacht geloof, zacht, ik beloof het, zacht is hoe het Zacht ik meen het, zacht ik zing het. Zacht en doet mij. Kote, Kasper van Kote, zacht. je, We gaan naar de column. Nou, niet live. Meestal de, de heeft gedicht. Katja Gebbink uh, haar hockey-column die ze hier ja. voordraagt. Nou, hebben we het op een uh, cd'tje staan. Niet een column, maar gedicht. Maar gedicht op, op, muziek. op muziek. Katja ja. Gebink. MUZIEK Het was niet zo. Het was niet zo. Het kon niet. Die gretigheid. Waar kwam die vandaan? Ze was toch van libellen, van de zon en het gewoon. Waar? Waar kwam die vandaan? Die passie. Niemand zag het. Niemand wist het. Niemand voelde het. Niemand? Hij?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 Ja, we luisterden naar Katja Gebbink en de muziek was van Harry Emery. Hè? Ja, juist. Nu, uh, Norbert, wat ja. lees jij? Ik uh, lees momenteel lees ik Gert Komrij. En gert komrij is. Uh, is toch een moderne. Ja, ik lees ook al iets moderns. Terwijl je net zei dat je ja, nee, het bijna nee, nee. niet deed. Uh, maar uh, af en toe maak ik uitzondering En Gert Kommer is zo'n uitzondering. Uh, onlangs overleden. En morgen wordt zijn hele bibliotheek in Haarlem geveild. Hmm. En naar nou, aanleiding daarvan dacht ik... Ik, ik, ik, uh, ik pak dit boekje weer eens uit de kast. Dat heet Erg. En dat, is van, uh, dat zijn recensies... Uh, over de nieuwste literatuur. Ja. Uh, hij heeft die gepubliceerd in de jaren negentig... in het Belgische blad Humo... onder de schuilnaam Patrick de Momperen. En dat heeft heel lang is dat onbekend geweest wie dat nou eigenlijk was. Uh, be, mensen die een beetje het werk van uh, Kommer herkenden... die herkenden natuurlijk wel wie dat was. Maar lang niet iedereen was dat. En ik wil even een stukje... Uh, voorlezen uit zijn uh, eerste stukje, dat heet De basismoord en dat geeft aan waarom hij die, die uh, recensie schrijft. Dit wordt geen onderontje. De literatuur lijkt in onwrikbare hokjes te zijn verdeeld. Het ene hokje moppert op het andere. Toch vinden ze het in elk hokje afzonderlijk even gezellig. De literatuur spuugt niet langer vuur. De literatuur is hongvastgehoren, in zichzelf gekeerd, bezonken... Met een ernst die niets dan braafheid is. De bandiet is dood, elk is zijn eigen paus. Critici schrijven voor elkaar en voor een paar schrijvers. Schrijvers schrijven voor elkaar en voor een paar critici. Recensenten zien zich aan voor litera literatoren en omgekeerd. Literatoren deponeren in hun boeken nadrukkelijk allerlei geurvlaggen voor hun soortgenoten... en verstoppen er, zogenaamd onopvallend, een dozijn hangijzers en stokpaartjes in... van en voor de critici uit het eigen hok, bij voorbaat wetend dat die er mee aan de haal zullen gaan... als fik met een bot dat fik eerst zelf heeft begraven. De lezer, staat, de lezer laat zich door dat spel in de ruur leggen. Waar blijft de lezer zelf? De stem van de lezer... Herkoudt hij blindelings wat die incestueuze, incestueuze kliek hem serveert? Koopt hij hun romannetjes alleen maar omdat, uh, omdat anderen ze kopen... en om ze als bewijs van goed gedacht duidelijk zichtbaar op de salontafel te leggen? Is de lezer zo'n sukkel? Ik wil de lezer zijn rechten teruggeven. En nou, Dat is dus wat, wat hij beoogt met de uh, recensies die, die ja. hij uh, in de loop der jaren heeft geschreven. En ik vind um, Gerard Kommerij heel erg veel lijken op Lodewijk van Dijssel. Lodewijk van Dijssel, ik heb hier het boekje dat heet De Scheldkritiek en dat is niet voor niks. Die man die weest ook kachelhoutjes te maken van, uh, van, van schrijvers die uh, naar zijn uh, idee schreven wat niet door de beugel kon. En dat is zeer amusante lectuur, tenminste dat vind ik... En ik zal een, een, een, maar een heel klein stukje voorlezen. Mag ook wel. Kijk, daar zit het papiertje. Daar zit het, het papiertje. Ja. Dat gaat over uh, de romans van uh, Maurits. En Maurits is de, de schouwnaam van Daum. Die heeft een aantal Indische romans geschreven. Ja. Met, met aardig wat succes. En over de eerste romans was hij tamelijk uh, positief. Uh, onze vriend van Dijssel. Ja. Uh, maar hij heeft toch wel kanttekeningen. En in deze recensie behandelt hij een, een stuk of wat uh, romans. En dan schrijft hij onder meer het volgende. Ik blijf beweren dat Maurits nogal talent had. Zelfs dat hij nog talent heeft. Het is geen kunst, die romans. Nee, nee. En dat hij in de voorreden van zijn tweede boek zegt... zich niet met multatuli te willen vergelijken... wordt nu goed belachelijk... Even belachelijk als een orgeldraaier die zou roepen dat hij zich niet met Rubenstein wil vergelijken. Maar die romans zijn toch leesbaar. En in het degelijke Nederland is dat altijd nog veel. En dan gaat hij verder en dan komt een prachtige, prachtige zin. Die, althans, die schitterend eindigt. Maurits, Maurits, heeft het welslagen van uw twee eerste romans u zo van de wijs gebracht? dat u met een jonglingsgejaagdheid en vermenigvuldigingswens... adem- en houdingsloos is gaan hollen naar het station der vermaardheid? Hoe dom van u. Want wat gebeurt er nu? Nu staat u daar als een landloper met flarden aan het vermagende lijf... en nu de derde klasse al zo vol zitten... kan u nauwelijks in de goederenwagon opgenomen worden... en voor de trein een eindje op weg is... Naar, de ...naar het onsterfelijkheidsland... ...zal u helemaal doodgeschokt zijn... ...en, zal, en men zal u gore, gore lijk... ...uit de wagen gooien... ...ergens in de onmetelijke steppen... ...der vergetelheid. <lacht> dat vind ik zo mooi, hè? <lacht> het gore lijk... Ja, dat, ja, ...in dat, de onmetelijkheid... Ja, ...van de steppen. De, de, ja, de, de, ja. Schitterend vind ik dat. Nou, ik, ik, ik vind... Um, ...dat Gerard Kommerij in veel opzichten ook wel op uh, Lodewijk van Dijssel lijkt. Oh, welke, Dit zijn, welke recensies beschrijft hij hier allemaal? Ja, dat is oh. ook erg. Uh, is dat, oh, erg. Zijn, er, ja. zijn dat ook uh, dat dat is, inderdaad ook allemaal recensies? Dat zijn allemaal recensies. Ook welke auteurs behandelt hij? Ik zal er een paar noemen. Fleur Bourgogne. Schitterende recensie. Oh, dat moet ik even een klein stukje van voor. Ja, ja, nee, dat ja, ja, dat ja. gaat te ver. Uh, Boudewijn Buug, daar zal ik direct een stukje van voorlezen. Uh, Louis Ferron, uh, Hermine de Graaf, Christine Hemmerichs, Stefan Hertmans... Geert van Istendaal, Esther Jansma, Oek Dion. Uh, hij doet ook een uh, recensie over Gerard Kommerij. Hubert Lampo, Guus Sluiters, Paul Mennes, Anja Meulenbelt, Yvon Michiels... Joris Moens, uh, Joost Niemuller, Kees Notenboom... Kees Owens, Monika van Pamel, Sibere Porlet, Jan Sibelink, uh, JJ Voskuil. Om maar een paar te noemen moderne literatuur. En Gerard Komrij breekt die finaal af? Of nee, doet die breekt die ook finaal af, ja. maar schrijvers alleen maar, hier staan alleen maar negatieve recensies in. Ja, dit, ja. Elk, boek, elk boek wordt finaal de grond in geboord. Ja. En dat gebeurt dat op... De je dan een uh, stukje? als uh, dat is zo prachtig Nou, Nou, dat was ik eigenlijk niet van plan. Maar oh. ik moet even kijken, want er Kijk dat, ja, maar wat je wel van plan was. Nou, ik, dat zal ik direct even voorlezen, maar uh, even kijken hoor. Die man die kan zo voortreffelijk schrijven. Die, uh, dat is, ik, vind het, ik vind het. Nou, de ver weg de beste. Uh, de, de, wat, wat stijl betreft, dan de beste auteur. Uh, van van, van mij kan het naam natuurlijk heel erg goed afbreken. Eén ja. uh, ding wil ik nog even vertellen: elke uh, recensie eindigt op dezelfde manier. Aha. Namelijk wat je met het boek kunt doen. Oh. En dat, ik zal er een paar voorlezen. Ja. Het boek is zeer geschikt, overigens om in een automatische vastrobbel te stoppen en je vervolgens door het kijkgast te trakteren op een derwishendans van wervende bladzijden. Shit. <lacht> Dat wil ik ook, ja. Het boek is zeer geschikt overigens om bij de Olympische Spelen voor Kabouters, Dwarf Olympics, te gebruiken als erepodium voor de winnaars van de gouden medaille met voor zilver en brons elk een kleenex ter weerszijde. <lacht> Hoe verzin je het? Hè? Het boek is zeer geschikt, overigens, om er, als je grootmoeder tijdens het middagslaapje van mooie meiden droomt zijn schommelstoel mee te blokkeren. Als je grootvader van ja. tijdens zijn middagslaapje mee te blokkeren. Het boek is zeer geschikt, overigens, om in een gevorderd stadium van AIDS tussen je buik en je riem te stoppen zodat je broek niet afzacht. Oh, dat gaat dus over dikke pillen. Het boek is hier gezegd overigens om het uit de badtas te laten stelen. Als je zelf na het eerste bladzijde op het strand in slaap bent gevallen, naast iemand die zich nog grondiger verveelt. <laughs> Uh, het boek is zeer geschikt om als eerste oefenmateriaal in handen te geven van een spichtige kleuter die ervan droomt om later, als hij groot is, in het Guinness-boek of Rekens te komen als telefoonboekschulder. <laughs> nou ja, zo, dus, zo eindigen al die recensies. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Het gaat ook van dik hout aan planken. Dat deed hij vroeger met de televisie. Ja, ah, televisie oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. ja. Ik zit even te kijken of ik zo snel die vleur begon kan. Oh ja, het juffrouw Eikelkakao. Fleur Bourgogne, uw naam klinkt als een zonnige aprildag, teder en lieflijk. Met zo'n naam behoort je inderdaad tot de gezegendste allergezegenden. Hij trippelt niet alleen als blote kindervoetjes over de douw van onze tong. Hij heeft bovendien een voorste deel dat geurt en een achterdeel dat smaakt. En dat geurt en het smaakt niet, zomaar iets, nou, niet naar zomaar iets. Het geurt naar het in... Naar het inbegrip van bloemen, het smaakt naar het inbegrip van wijn. Fleur, Bourgogne, Fine Fleur, Grand Bourgogne. En zo gaat het door. En dan varieert hij daar eindeloos op. En de, de naam Juffrouw Eikelke duidt er al op natuurlijk. En dat, dat, dat, dat boek wordt dus finaal de grond ingestampt. Maar nu wil ik even, uh, om even iets te laten merken van uh, hoe, uh, hoe die recensies gaan, wil ik er eentje voorlezen: een hele recensie? Als het ja, niet te lang beurt. Ja, ja, Inmiddels op Tenerife. In de toeristische oren herken je aan de dikke boeken de mensen die anders nooit lezen. Ook al geweldige openingszin natuurlijk. Hè. Het is uh, alsof het geweten knaagt en op een vakantie een schuld moet worden ingelost. Ze zullen niet verder dan bladzijde 100 komen, maar ze hebben bewezen van goede wil te zijn. Omdat ik ook de rest van het jaar al lees, gaan op mijn vakantie flinterdunne boeken mee. Helemaal zonder boeken lukt het niet. Je kunt op het strand weliswaar aan één stuk door naar de mooie meidenkoeken loeren... maar het maakt op mooie meiden meer indruk. als je af en toe geïnteresseerd lijkt in het geestelijke. Trouwens, ik wilde ditmaal niet met te veel bagage uh, op reis. Vliegtuigen op, Tenerife, op weg naar Tenerife bezitten aantoonbaar de neiging neer te storten. en Tenerife was mijn einddoel. Ik wilde de vliegtuigen niet assisteren. Ik wilde met mijn dunne boekjes naar het strand om er mijn neus in te duwen en belangstelling, en belangstelling te wekken... van al die mooie meiden in mijn ooghoeken. Tenerife, eiland van gestolde lava en zoete stranden. Maar het was er fris, het woei als een idioot... en het werd een hotelkamer in plaats van het strand. Een eenzame hotelkamer veertien dagen achterin. Ik was op een eiland. Dat leek me een geschikte plek voor de nieuwste roman van Buug. Een heel dun boekje dus. Het heette niettemin De Hel... ...en het ging over de verschrikkingen van het leven van een middelbare scholier in de jaren 60. Deze middelbare scholier ontpopt zich uiteindelijk als een beroemd en succesvol iemand... ...en dan tussen aanhalingstekens... ...omdat hij nogal vaak op de televisie verscheen als panelgast, presentator of jurylid in spelletjesprogramma's. Haakje sluiten. De heer Bug zelf je zou erop speren. Bovendien heet de middelbare scholier in de hel Winkler Brockhaus... Dat papier verzint, waarmee de heer Buug ook in andere romans zichzelf interessant probeerde te maken. Kijk, moet de heer Buug hebben gedacht. Ik ben een, panellid, een panelgast, presentator en jurylid in spelletjesprogramma's... en als zodanig toch zeker beroemd en succesvol bij het publiek van 12 tot 15-jarigen. Ik ga daarom iets schrijven over de hel die de school voor 12 tot 15-jarigen betekent... gedrenkt in het jaren 60 sausje, dat bij die kleuters nu zo populair is... En ik heb mijn publiek in een houtgeep. Een toverformule waardoor mijn doelgroep mij nog beroemder en nog rijker maakt. En nog interessanter voor mijzelf. Wie van televisiedansje naar televisiesprongetje draaft, heeft nauwelijks tijd voor het schrijven van een boek. Zulke market marketingformules zijn ook meestal maar magere ideetjes. Waaruit met moeite iets van de toch benodigde substantie kan worden geperst. En dat het boek er uitgeperst moest worden met de uitgever als voetvrouw bewijst de omvang van de hel. Het telt 121 bladzijden. Het vangt na 10 bladzijden voorwerk aan op bladzijde 11. Toen waren er nog 111. Trek daar de 26 blanco of bijna blanco pagina's af die het tekstcorpus zelf voorkomen en je brengt het totaal op 85 pagina's. Een beetje erg dun voor wat zichzelf als roman afficheert. De, de auteur, nee de uitgever heeft er met de moed ervan op maar een bandje omheen laten timmeren om het nog, nog iets te laten lijken. Een beetje erg dun boekje ook voor de vakantieliteratuur. Helemaal nu mijn hotelkamer nu ik tot mijn mm. tot mijn hotelkamer was veroordeeld. Wel aangenaam dun vanzelfsprekend voor de lees en Examenlijsten van de middelbare scholieren. Het publiek dat als Boudewijn Buug graag, snel en eenvoudig klaar is. We kennen Bugje van de tv als een woelwater. Ook in deze vestzakroman vliegt hij een beetje heen en weer, ongeduldig, bemoeiziek, ijdel. En als er weer eens iets van diepgang is, dan heeft hij het van een ander. Hij is schijn en bluf, nu eens uit losse pols, dan weer op zeven Een beetje jolig, een beetje babbeltoon. Zo halen we de 85 bedrukte bladzijden wel. Winkler Brockhaus bezoekt een gymnasium waar sadistische leraren meer straffen dan lessen uitdelen. Door de opmerkingen van twee antisemitische leraren wordt hij zich bewust van zijn Joodse afkomst. Pa Brockhaus, die met zijn moeder tijdens de oorlog katholiek is geworden en nu gescheiden van haar leeft, wordt per brief te hulp geroepen. Pa beklaagt zich namens lief bij de rector en de beide leraren worden ontslagen. Winkler Brockhaus wordt de ware held op school. Als op een gegeven moment zijn heldendom de te verwateren neemt hij in... Traangasbommetje mee uit de feestwinkel. Met als gevolg dat hij zelf van school wordt afgetrapt. Om eerst meteropnemer meter bij het energiebedrijf te worden. en op zijn veertigste toch nog een beroemd en succesvol jurylid. van spelletjesprogramma's te worden. Service van uw uit, uittrekseldienst. Het tweede deel van, de roman, van het romanneke, bij elkaar 18 bladzijden beschrijft de ontmoeting met, van de inmiddels gevierde 40-jarige met zijn oude leraren. De statistische gymnastiekleraar meneer Staal heet hij vanzelf, is invalide geworden. De antisemitische meetkundeleraar, meneer Latjes uiteraard, een alcoholische zwerver. Terwijl de sympathieke geschiedenisleraar het tot voorzitter heeft geschopt van de plaatselijke afdeling van de rechtsnationalistische partij. Meneer Jaltaar is zijn naam. Jalta en Janmaat, jawel. Allemaal in de loop der jaren verloederd door toedoen destijds van onze winkeler Prins Brockhaus. Die toch zo bescheiden is gebleven. Dat de wereld niet zwart-wit in elkaar steekt en dat de goeden ook wel eens slechte kunnen zijn en de slechte de goeden. Dat, dat is het waar Bug ons op wil van doen opkijken. Schematisch en gladjes doet hij dat. Roet de neus tokkelend op zijn eeuwige viool met één snaar. Want ook over Goethe, Buddy Holly en Kerkhoven roept hij weer iets. Al dertig jaar komt er... Als ze in buik knijpen iets oneetbaars uit. Dat naast Goethe heeft gelegen. <lacht> het is een enorme tube die jongen. Het boek is zeer geschikt overigens. Om bij nat weer in de vensterbank te leggen. Voor een, bleet, voor een spleet die tocht. <lacht> <lacht> nou, ja, tocht. Ja, nou, ja, zo gaat dat. Uh, dus, um, um, iedereen wordt zeg maar de... Ja. Is, het, ja. is het niet een beetje op de man spelen? <lacht> ja ook. Maar... Uh, nou, ik, vind dat geen, ik vind dat geen bezwaar. Umberto Eco, die heeft vijf criteria gegeven. Moeten wij nog niet het een muziekje doen? Uh, of denk jij van niet? Nee, ja, dat kan misschien dadelijk nog wel even. Okay. Maar omdat we nou met die recensies bezig zijn... Ik denk dat dat eerste criterium uh, verspeeld is aan Gerrit Comber. Hij Probeer te begrijpen wat de schrijver wilde met zijn boek. En neem hem niet kwalijk dat hij iets niet bereikt heeft... waar hij niet op uit was zegt hij. Probeer te begrijpen wat de schrijver wilde. Kun je dat bemerken in die recensies van Van Komrij? Nee. Doet hij niet veel nee, pogingen toe? Nee, nee absoluut niet. Nee. Twee. Geef, geef een aantal citaten, zodat de lezer ook een eigen oordeel kan vormen. Doet hij wel. Doet hij wel? Ja. Mm -hmm. Maar Drie. zijn citaten die alleen maar attestueren wat hij beweert. <lacht> ja, ja, ja, dat zal wel. Dat niet Drie. Geef... Nee... Um, Drie onderbouwde beschrijving van het boek, liever met één rake zin uit de tekst zelf dan met een lange vage omschrijving van eigen hand. Yeah. Ja, dat is natuurlijk een zwakke plek zoeken in, in de tekst van, uh, van, van de auteur. Dat zou, denk ik dan zijn, zijn methode zijn. 4. Vertel niet te veel over het verhaal. Geef nooit het einde weg. Vijf, als het oordeel negatief is. Dat is hier een, een grote mate het geval. Merk ook iets aardigs op. Ja, <laughs> Bijvoorbeeld ja, over kunnen, een, over een ander werk dan. van de schrijver. Probeer de mislukking te begrijpen. Weet je zeker dat die voor rekening van de schrijver komt... en niet voor die van de bespreker? Ja. Ik vind het wel heel nobel wat... Uh, eco. Uh, eco allemaal beweert, maar... Ik lees liever uh, uh, proza, wat onze vriend Van Dijssel krijgvoerend proza noemt. Krijgsvoerend? Krijgvoerend proza. Krijgsvoerend proza. Krijgsvoeren proza. Dus echt uh, met gestrekt been erin, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, gestrekt been erin, goed. Ja. Maar ja, zo kennen we jou ook wel, hè. Ja. <laughs> Muziek? Muziek. Oh, ik dacht dat jij... Nee, we kunnen is. nog wel eventjes... Oh, okay. kleine... ik dacht dat jij je recensie eerst helemaal doen. doen. Nou, dan krijgen wij Claudia de Brey met een mooie middag. Ik schrijf mijn hele leven aan het scenario van de film die ik zal zien.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 De mooie middag. Nou, wat kan ze mooi zingen. Nou, recensie. Ik heb gelezen Irvin D. Jaloom, het raadsel Spinoza. Balans Amsterdam 2012. Jaloom, geboren in 1931, was al bekend onder vakbroeders met psychotherapeutische handboeken. Voordat hij als romanschrijver doorbrak bij een groot publiek. De tranen van Nietzsche werd zijn bestseller een geromantiseerd verhaal over de ongrijpbare filosoof Nietzsche, die in behandeling gaat bij Breuer, net op de achtergrond Freud, op voorwaarden van gelijk oversteken. Breuer zal Nietzsche behandelen voor zijn lichamelijke klachten, migraine onder andere. Nietzsche zal Breuer behandelen voor zijn psychische klachten, levensvragen. Breuer hoopt dat er gaandeweg een symmetrie zal ontstaan, dat ook Nietzsche zich zal openen voor Breuer, over zijn wanhoop zal spreken, om al dus genezing te vinden. Net als vele anderen vond ik het een boeiend boek. Aardig vond ik ook dat je op een speelse wijze op de hoogte raakt van Nietzsche's filosofie. Nietzsche voor de millions. Op die tour is Jalom verder gegaan. Never change a winning formula. Zo heeft hij Schopenhauer behandeld. Zo behandelt hij in zijn laatste werk Spinoza. In een voorwoord geeft Jalom eerlijk toe dat hij eigenlijk geen verhaal had. Van Spinoza zijn bijzonder weinig biografische feiten bekend. We hebben alleen zijn geschriften. Tijdens een bezoek aan het Spinoza-huis in Rijnsburg... ...kwam hij min of meer toevallig achter een contemporijn feit... ...namelijk dat de nazi's tijdens de bezettingsjaren... ...Spinoza's bibliotheek uit het huisje in Rijnsburg hadden weggehaald... ...en opgeslagen in Frankfurt. Na de oorlog werd de bibliotheek nagenoeg ongeschonden weer teruggehaald. Het roven van boeken en kunstvoorwerpen gebeurde... ...onder het toezicht van de nazi-ideoloog Alfred Rosenberg... Waarom was deze fanatieke antisemiet geïnteresseerd in de Jood Spinoza? Jaloom had zijn kweesten gevonden en zijn tweede personage. Met een ijzeren regelmaat, regelmaat schakelt hij hoofdstuk naar hoofdstuk van Spinoza naar Rozenberg. Ondanks de interessante materie sluip het gevaar van verveling binnen een tijdje heb ik er tegen moeten vechten maar als je doorleest wijkt die en eindig je toch weer met een grote bewondering voor het vakmanschap van Jaloom. Hij weet bepaalde herkenningsmelodieën uit de 17e eeuw door te laten klinken in de 20e. In de hoofdstukken Spinoza wordt de lang niet gemakkelijke filosofie van de amo intellectualis Dei, de intellectuele liefde voor God waarin God voorgesteld wordt als De Natuur, Deo Sive Natura, toegankelijk gemaakt door middel van gesprekken met het fictieve personage Franco. We maken de weerdegang mee van Spinoza, zijn verstoting uit de Joodse gemeenschap van Amsterdam, zijn leven in Rijnsburg, Voorburg en Den Haag. Boeiende gesprekken waarbij het gaat over vragen die tot op de dag van vandaag actueel zijn. Zou de mensheid er beter aan toe zijn als er een einde kwam aan de verschillende godsdiensten, kerken, geloofsovertuigingen die in hun kielzog een waaier aan ellende meevoeren, fanatisme, godsdienstwisten, oorlogen? Zou het de mensheid niet, niet veel beter gaan als er slechts de religiositeit zou zijn van de reden en de bewondering voor de natuur? Schrijf reden en natuur gerust met hoofdletters. Spinoza, vele eeuwen verketterd, staat tegenwoordig in hoog aanzien. Hij wordt beschouwd als de vader van de verlichting en als een van de belangrijkste denkers die de mensheid heeft voortgebracht. En toch zijn er twijfels. Zal de mens ooit kunnen volstaan met pure redelijkheid? Kan redelijkheid de hartstochten beheersen, zoals Spinoza dacht? Zullen mensen niet de behoefte blijven hebben aan riten, en rituelen, verhalen, inspirerende voorbeelden, spirituele leiders, gurus, profeten? Dat is de inzet van het slotgesprek tussen Spinoza en Franco. Op het andere plan Rozenberg. Een scherpe tegenstelling, wit-zwart, enerzijds de man van de verlichting, anderzijds de man van de duisternis in de abjecte figuur van de nazi-ideoloog. Wie die figuur niet helemaal in de picture had... wordt aardig bijgepraat. Evenals een herhalingscursus Hitler... diens opkomst en neergang. Jaloom zou Jaloom niet zijn als hij niet geprobeerd had... de harde nood die Rosenberg is te kraken... door middel van een psychotherapeut... in de persoon van de vige, gefingeerde dokter Friedrich Pfister. Deze Pfister is zowat de enige persoon in het leven van Rosenberg... voor wie hij zijn verborgen gedachten blootlegt. Die een inkijkje krijgt in zijn ziel en zijn grootste probleem, namelijk dat niemand van hem houdt. Je drinkt niet gezellig een biertje met Alfred Rosenberg, Hoewel hij zeer hoog in de nazi-hiërarchie zit, wordt Rosenberg door niemand serieus genomen. Wat vooral pijn doet, is dat hij nooit tot de intimie van Hitler zal horen. Hij is stik jaloers op Geuring, Goebbels, Hess en Trawante. Al op jonge leeftijd tijdens een voordracht op de middelbare school, ontpopt Rosenberg zich als een jodenhater. Als de ontstelde rector Epstein er lucht van krijgt, moet Rozenberg op het matje komen. Als straf mag hij een aantal passages uit Goethe van buiten leren. Passages waarin Goethe de grootst mogelijke bewondering toont voor, Baruch de Spinoza, de grote Joodse denker die geleefd heeft van 1632 tot 1677. Hoe kan Goethe, die zelf niet vrij was van antisemitistische gedachten en gevoelens, bewondering hebben voor Spinoza... Dit wordt het raadsel waarmee Rosenberg altijd naar Spinoza zal kijken. Het boek had ook deze titel kunnen hebben. Het raadsel zal niet opgelost worden. De psychiater zal deze nood niet kunnen kraken. Er moet de galg van Nuremberg aan te pas komen. Op 16 oktober 1946 wordt een einde gemaakt aan dat leven, begonnen in 1893. Zijn laatste woord, of hij nog iets te zeggen heeft, is nein. Zo. Ik laat uh, het laatste stukje eruit, dat is <coughs> nog een stukje citaat in gesprek tussen uh, Spinoza en Franco. Ik denk dat dit uh, wel genoeg is. Interessant boek. Ik heb het met veel genoegen gelezen, al is het ook weer een beetje te dik. Um, Wij maar, zijn tegen dikke boeken. Ja, we zijn langzamerhand <laughs> tegen dikke boeken. Uh, dit was het uur. Ik ga nou eens wel eens netjes afkondigen. Norbert, bedankt voor je bijdrage uh, aan dit uh, uur. Je was onze enige gast. Je hebt een hele grote bijdrage gehad. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.